10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het Nationaal Historisch Museum wil zijn intrek nemen in Paleis Soesdijk. Het museum heeft nu geen eigen gebouw. Plannen voor een futuristisch pand in Arnhem sneuvelden vorig jaar. In de Volksrand pleiten 15 prominente historici... vandaag voor Paleis Soesdijk als locatie. Onder hen zijn Herman Pleij, Kees Vasseur en Hans Blom. Ze noemen Soesdijk een monument van de Nederlandse geschiedenis... en wijzen op de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De directie van het Nationaal Historisch Museum omarmt dat idee nu. Directeur Erik Schilp. Er staat een prachtig paleis leeg wat nodig een bestemming moet hebben. Wij hebben een gebouw nodig... Ja, dan, dan moet je uiteindelijk uh, roeien met de riemen die je hebt en uh, tevreden zijn met wat je kan krijgen. En wij denken dat Soesdijk op dit moment de beste optie is voor het museum en het museum de beste optie is voor Soestdijk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 Milieuorganisaties tekenen te vergeefs bezwaar aan. Greenpeace zegt dat het heel gevaarlijk is om hoog radioactief afval door Europa te slepen. Maar volgens EPZ zijn de risico's niet heel. Wat wij doen dat is het transporteren van splijtstofelementen in hele veilige containers, die speciaal met het oog op mogelijke ongelukken zijn ontworpen. Dus wat wij doen is een heel veilig proces. En daarom, eh, ik zeg ook, het gaat niet mis, omdat die eh, transporten... die worden dus uitgevoerd met containers die voor extreme ongelukken berekend zijn. In het verleden waren er geregeld protesten tegen het vervoer van kernafval. Het energiebedrijf wil om veiligheidsredenen... de exacte data van het transport niet bekendmaken.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 De afwijzing is een tegenvaller voor Obama... die de dood van Bin Laden graag wil gebruiken... om een beeld van politieke eensgezindheid te creëren. BMW heeft het beste eerste kwartaal uit zijn geschiedenis beleefd. Duitse auto- en motorfabrikant met de merken BMW, Mini en Rolls Royce... verkocht in de eerste drie maanden bijna 383.000 wagens. Dat is ruim 20 procent meer dan een jaar eerder. Dat leverde het concern een netto winst op van 1,2 miljard euro... Volgens BMW is er vooral veel vraag uit China. En er is herstel op de Amerikaanse automarkt. Dan het weer nog. Vrij zonnig in het noordoosten bewolkt en wat regen. En vanmiddag in het binnenland stapelwolken en in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 12 graden op de wadden tot 16 in Limburg. Morgen is het overal weer volop zonnig. Het wordt ongeveer 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur verder tot ruim 20 graden in het weekend. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopende Zonzeel en Klaverpolder 4 kilometer. Nasleep van een aanrijding. De reisrok is nog dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afwit 2 kilometer. En op de A59 Os richting Zonzeel. Tussen Terheide en Knopend Zonzeel 3 kilometer.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Nederlandse visserijbranche staat het water aan de lippen. De Badmintonbond wil sporters een sexy look geven. Steeds meer partijen ontfermen zich over onze veiligheid. grootste probleem: samenwerken. Als er zo'n samenwerkingsverband moet komen. van niet alleen politie en justitie. maar ook die andere organisaties. dan is dat natuurlijk heel ingewikkeld om dat te organiseren. En dat ziet er dan wel uit als chaos. En het ochtendtumeur van Koos Postenmaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Nederlandse visserij, dames en heren, verkeert in zwaar weer. Hoge brandstofkosten, import uit Azië en lage prijzen slaan met name in de garnalensector hard toe. Pim Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Directeur van VisNet, dat is de belangenorganisatie van de Nederlandse kottersector. Uh, hoe uh, erg is het gesteld? Het is op dit moment, in, met name in de garnalensector, is het heel erg. Daar uh, maken mensen hun kosten niet meer goed. Dat betekent dat ze uh, meer geld uitgeven als ze wel naar zee gaan, als dat ze in de havens blijven liggen. Dus daarom zijn de schepen ook de afgelopen weken in de havens gebleven. Ja, klopt het dat, dat vrijwel de gehele Europese vloot aan de wal ligt? Dat, dat klopt. Ik, ik heb alleen zicht op Nederland, op onze eigen leden. En daar liggen ze, daar liggen ze deze twee weken aan de wal. Maar het is, uh, Garnalen is, worden West-Europees gevangen. Nederland, Duitsland, Denemarken. En uh, de situatie is overal hetzelfde. Ja, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, speelt ook een belangrijke rol. Welke? Ja, de, de, de, de NMA heeft de sector zo te zeggen op de korrel. Het is een hele kleine sector waar naar ons gevoel toch wel onevenredig veel aandacht van de NMA naar uitgaat. En daar zitten we een beetje in een, in een spagaat. Want enerzijds geeft Brusselse regelgeving aan producentenorganisaties, waar Visnet een koepelorganisatie van is, de taak om marktregulerend op te treden. Ja. En aan de andere kant zegt de NMA uit mededingingsoogpunt, u mag dat niet. Dus ja, daar zitten we een beetje klem. Ja. En uh, waarom zijn die prijzen voor die genade zo laag? Ja, dat, is de, dat is de, dat is de grote vraag. Daar, daar heeft niemand op dit moment echt een antwoord op. Ze zijn echt in elkaar gekukkeld, gekelderd. En uh, daar zijn we dus drift, driftig naar op zoek. Het zal een, een, complex van, uh, een complex van factoren zijn. En daarom zijn we ook samen met onze Nederlandse overheid met uh, bijvoorbeeld het Landbouw Economisch Instituut in gesprek. Ja. Om daar toch een vinger achter te krijgen. Maar klopt het dat de Vrieshuizen vol met garnalen liggen? Want dat zou de prijs namelijk tamelijk kunnen drukken. Dat, uh, in, wat wij van handelaren begrijpen is dat er grote voorraden zijn. En daarom is het ook, ook goed dat er twee weken nu niet gevist is. Want dan zijn die, uh, die voorraden misschien uh, iets geslonken. Uh, alleen dat kan natuurlijk niet te lang duren, want ook de consument moet weer verse garnalen krijgen. Dus er zal de komende weken wel druppelsgewijs wel weer wat, uh, wat, wat aanvoer zijn. Ja. U zegt dus, uh, de Europese regelgeving en de opvattingen van de uh, Nederlandse mededingingsautoriteit staan een beetje haaks op elkaar. Daar zitten wij klem tussen. Dat is ook niet van vandaag op morgen opgelost dus. Nee, alleen er zijn, er zijn, wel, er zijn wel, wel lichtpuntjes om het, zo, om het zo te zien. De Europese Commissie zegt, er moeten voor alle vissoorten in Europa lange termijn beheersmaatregelen komen. Ja. Voor genale waren die er niet. Nou, die gaan, we, die gaan we maken. En de NMA heeft ons wel laten weten dat als er Europese visserijbeheersmaatregelen zijn, dat dan uh, de manier van werken van PO's voor hen veel, veel meer... Uh, te, te, ver, te verteren is dan, ja. dan op dit moment. U zegt het is zwaar weer voor die vissers. Er dreigen er feestementen? En als, als ik, het is dus, ik heb, we hebben het nu specifiek over de garnalenvisserij. Uh, faillissementen weet ik niet, maar er zijn bijvoorbeeld alleen op Urk het afgelopen jaar al twaalf schepen... die uh, de activiteiten hebben, de visserijactiviteiten hebben beëindigd. Dus dat geeft wel, wel iets aan. Dat is geen faillissement, dat is een vrijwillig stilleggen of een vrijwillig beëindigen van het bedrijf. Maar ja. het geeft wel aan hoe ernstig de situatie is. Goed, uh, dan die andere visserijschool, Tong, gaat het daar beter? Ja, met school gaat het in elk geval qua duurzaamheid en qua bestand gaat het heel goed. Daar, ook daar is de prijs uh, uh, dramatisch laag, maar dat heeft te maken met de uh, wereldmarkt. Dan moeten we accepteren dat we een speler op een wereldmarkt zijn. En daar is de sector drukdoende om de kostprijzen van het vangen aan te, pa aan te passen, ja. zodat, wij, uh, zodat we daar langjarig wel mee door, uh, mee door kunnen gaan. Innovatie is daar het, uh, het sleutelwoord. Ja, want Tilapia uit Azië is goedkoper nog. Silapia uit Azië is goedkoop, maar zit in een ander segment. Wat met name is, uh, er, wordt, er wordt vis in Alaska gevangen, in China gefileerd... en dan in, in Europese supermarkten als pacifische sholle. Dat is school uit de Stille Oceaan verkocht. Juist. Nou ja, Noordzeetong is toch nog veel lekkerder, toch? Dat, dat zijn wij met elkaar eens in elk <laughs> ja, ja. geval. Um, moeten we uh, binnen korte termijn vrezen voor de toekomst van onze vloot, eigenlijk, als ik u zo hoor? In transitie, zoals we dat netjes noemen, wij, wij passen ons aan. Uh, we hebben enorme impulsen in innovatie. De pulscore, een yeah. impuls met de pulscore is, is in elk geval gaande. Dat is een enorme brandstofbespaarder. En dat tuig, dat, uh, dat is ook heel goed voor de, uh, voor de, voor de bodem, voor, de, voor het milieu... ...selectiviteit, minder ongewenste bijvangst. Dus dat is een spoor waar we op zitten en, en wij zien in dat spoor echt uh, een, goede, een goede toekomst. Daar zit nog een boterham in. Dan is er nog een ander probleem en dat is de confrontatie uh, die al een tijdje duurt... ...tussen Nederlandse vissers en hun Franse collega's voor de Franse kust. Ja, dat is een, uh, dat is een, uh, dat, dat is een situatie die regelmatig voorkomt. Uh, dat is heel vervelend. Uh, Fransen reageren op een Franse manier... Op, op situatie die hen niet wel gevallig is. Dat is met veel herrie en kabaal meestal? Dat is met een enorme hoeveelheid herrie en kabaal, maar dat betekent voor onze vissers ook lekker banden. En plotseling vind je je Volkswagenbus dat die niet op de wielen maar op het dak staat. En dat soort vervelende, intimiderende zaken. Ja. Daar maar daar gaat vandaag we... wat aan gebeuren, hè? want er is een bijeenkomst ja, wij, in Brussel. We, wij hebben... Hebben een, er is overleg geweest in Frankrijk met het Franse ministerie... het Nederlandse ministerie en de sector. En daar is een weg uitgevonden om een, om een werkafspraak met elkaar te gaan maken. En daar wordt vandaag in Brussel... Een, een intentieverklaring over getekend. Dus wij hebben goede hoop dat we in het komende seizoen... vanaf 1 september, want het is een seizoensvisserij daar in het kanaal... dat we dan toch een goed werkbare situatie krijgen. Maar vervelend is het voor de vissers, voor de vissers wel. Zeker omdat we recentelijk daar een tamelijk ernstig ongeluk gehad hebben... door al die toestanden waardoor een vissers... toch van zijn vijf vingers is verloren. En dat zijn heel, heel dramatische zaken. Ja, dat mag je wel zeggen. Goed, als ik u even mag samenvatten, dan zegt u dus eigenlijk... Um, het is zwaar weer, met name voor de genadevisserij. Uh, die voorraden moeten dus leeg. Uh, dat is wel handig als we dan twee weken niet kunnen vissen. Maar uh, tussen de Nederlandse uh, mededingingsautoriteit en Brussel... moet snel een oplossing komen. En met die Franse is het probleem wel opgelost, langzamerhand. U uh, vat het kernachtig samen, heel goed. Hartelijk dank, Pim Visser. Dank u wel, Goedemorgen. Goedemorgen. Vliet is onderweg, Noodkamer.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 Ja, politie, justitie, scholen, particuliere bewakers, noem maar op. Ze werken allemaal aan onze veiligheid, maar nog altijd te vaak langs elkaar heen. Hoort u in drie de, deel 3 dus, van de Veiligheidsstaat, gemaakt door Marcel Dekker. Ik stel me even een situatie voor dat ik uh, laat in Amsterdam... dat gebeurt niet zo heel vaak, maar af en toe laat in Amsterdam... door de straten loop en dan opeens zo'n gevoel krijg... Hmm, die gasten daar aan de overkant of zoiets, die, die moet ik een beetje vermijden. En dan heb ik zelfs de neiging om even mijn sleutelbos zo een beetje tussen mijn vingers te nemen. Als er iets gebeurt, je weet het maar nooit, dan heb ik een, een soort van klein wapentje. Veiligheid is pakweg in twee categorieën onder te verdelen. De objectieve veiligheid uitgedrukt in bijvoorbeeld criminaliteitscijfers. Het is absoluut zo dat sinds 1960, zeg maar tot 1980... Uh, in die periode heeft er ongeveer een vertienvoudiging van de criminaliteit plaatsgevonden. Dus dat is nogal wat. En eigenlijk vanaf die tijd is er eigenlijk al een soort van stabilisering in die zin. Dat er was nog wel stijging van de aangiftes bijvoorbeeld. Maar die waren voor een belangrijk deel te verklaren uit een veranderd beleid. En ook de grote aangiftebereidheid van mensen. En dan heb je de subjectieve veiligheid. Kort gezegd, hoe zit het met ons gevoel van veiligheid? Wat overigens ook weer uit te drukken is in statistieken. Zo voelde in 2010 ruim 26% zich wel eens onveilig tegen een kleine 2,5% die zich vaak onveilig voelde. Het meest voelen we ons onveilig rondom plekken waar jongeren zich ophouden. Het minst onveilig in het winkelcentrum om de hoek. Als je nogmaals concreet aan mensen vraagt, bent u bang om slachtoffer te worden? Dan komt dat, gaat dat eigenlijk aardig, parallel gaat dat met de objectieve cijfers. Dit is Hans Boutelier van het Verwij Jonker Instituut. Specialist in hoe wij veiligheid bijvoorbeeld lokaal organiseren. Of eigenlijk hoe we het niet doen.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 als een chaotische situatie zou kunnen beschrijven... om die geordend te krijgen. Om zeg maar, de samenwerking tussen die partijen... om die goed geregeld te krijgen. En we gaan even naar Eiburg. Uh, want dat, daar heeft een pilotproject gelopen... of loopt daar nog steeds... Uh, om die, die veiligheidszorg goed te organiseren. Wat is daar uitgekomen? Wat, wat heeft u gedaan daar? Aanpakken. Wat zouden nou de speerpunten moeten zijn in je veiligheidsbeleid. Dat waren risicogezinnen, noem het zomaar. Echt criminele jongens, waar het echt gaat over drugscriminaliteit en dat soort dingen meer. En er waren hier en daar overlastproblemen. Eigenlijk hangjongeren die niet crimineel waren... maar die wel verdomd vervelend waren voor andere, andere bewoners. Dus da da daarop toegespitst is dat veiligheidsbeleid ingezet. Nou, vervolgens kwam het erop aan, wat, is nou, wat, is er, wat schort er dan aan nu? En daar die, die, die hebben we de diagnose gesteld. En daar hebben we dus een aantal uh, met alle betrokken partijen... waar we het net over hadden, uh, bekeken van hoe kunnen we dat nou verbeteren. Efficiënter en effectiever werken, daar komt het op neer. Dat is de conclusie die je kunt trekken? Ja, je, ja maar dat zit dus heel erg in de samenwerkingsrelaties En nou, dat is natuurlijk wel echt typerend voor deze tijd. Hè? Dat, dat, dat, je zou kunnen zeggen in die jaren zestig... toen het allemaal veel geregelder was in Nederland, zeventig ook nog wel... Toen hadden we die zuilenstructuur. Er waren, al die organisaties waren er toen natuurlijk ook al. Maar die zaten eigenlijk in een hele strakke, sterke, solide sociale structuur. Waarbij de pastoor kwam thuis. En die woningcorporatie die was van dezelfde denominatie. En op, op die manier hoorde dat allemaal bij elkaar. Dat was een soort eenheid. En dat was een heel goed functionerende, regelende, controlerende, disciplinerende eenheid. Die is weg. Ik persoonlijk zeg gelukkig. Maar er komt... Wel, daar moet iets voor in de plaats komen. En geleidelijk aan zie je dat groeien. En dat heeft veel meer het karakter van, van netwerken... waarbij niet per se die organisaties zich binnen één zuil bewegen. Maar eigenlijk een veel ingewikkelder uh, uh, veld is dat geworden. Het begint en eindigt eigenlijk allemaal bij die regisserende rol... Hè? die regierol van, van de gemeente. Die heeft die taak van de Rijksoverheid gekregen... om, om dat veiligheidsbeleid lokaal zeg maar, goed te organiseren. Hoe doen ze dat in zijn algemeenheid? Laat ik het zo zeggen, het, zo makkelijk is het allemaal niet. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel partijen... waar de gemeente niet zonder meer iets over te zeggen heeft. Het is wel eens frustrerend, omdat ze natuurlijk worden aangesproken door bewoners. Bewoners denken vaak van, ja, de, als iemand het kan oplossen... dan is het de gemeente wel. Maar die gemeente heeft... Niet over alle partijen uh, uh, alles te zeggen. Lokaal veiligheidsbeleid, beter organiseren en meer wettelijke bevoegdheden voor gemeenten om dat te doen. Morgen gaan we een winkelcentrum in Almere op veiligheid controleren. Een ernstige zaak waarbij geen detail over het hoofd wordt gezien. Je kan hem uh, nu in de brand steken, want hij is, uh, hij is open. En je kan er mee gaan rollen door de omgeving. Hij staat niet vast aan de muur. Nee, dus dat betekent als de jeugd hier uh, na het stappen langskomt... pakken we dat ding mee en gaan we gezellig mee aan de rol. En daar uh, nou, beschadigingen en vernielingen kunnen mee gepleegd worden. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Het Straks de badmintonbond wil damesport sexy maken. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Het feest duurde van begin mei tot in september. Alle dagen feest. Zo'n feest heb ik nooit meer in mijn leven meegemaakt. Toen, in 1945. Ik was een jongen van 12 jaar. Erg vermagerd, die zijn dysenterie overwonnen in de hongerwinter. Maar in mei was het voorbij. Bevrijding, feest. Podiums in de straten vol vrolijke artiesten. De muziek van Glenn Miller. Mijn moeder ging op dansles. In the mood en die dwaze hokey-pokey-dans waar ook wij kinderen aan meededen. En er was weer eten. Harde kaken uit soldatenrandsoenen van Canadezen en Engelsen. En blikjes corned beef, cornet beef, zeiden de Rotterdammers. Naar school hoefden we nog steeds niet. In de afgelopen hongerwinter ook al niet meer. In de scholen waren toen gaarkeukens waar je waterig eten kon halen. Het was allemaal voorbij in mei. We waren vrij en we vierden onafgebroken feest. En oh ja, er kwamen wel mannen terug uit Duitsland... want die hadden daar moeten werken voor Hitler. Maar ja, die Hitler die was voorgoed dood. Veel zeiden die mannen toen niet. Nog niet. Alle ochtenden toen, ik weet het nog, wakker worden en weten... straks begint er weer ergens een feest met spelletjes en dansen en muziek. Nee, van Anne Frank hadden we nooit gehoord toen in mei 45, Laat staan van Auschwitz. Jappekampen, het uitmoorden van Russische dorpen. Feest was het. Maar ja, een feest, ook dat feest, ging voorbij. En op een dag begon het echte nieuws over die oorlog... gruwelijk duidelijk los te komen. In feiten, in verhalen, de oorlog kwam terug. Na het feest, steeds weer die oorlog...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 Met Le Long de la Route. Het is zeven minuten voor half elf, dames en heren. De Internationale Badmintonbond wil vrouwelijke topspelers vanaf volgende maand een broekjesverbod opleggen. Ja, u hoort het goed: een broekjesverbod. Jurkjes en rokjes moeten het vrouwenbadminton aantrekkelijker maken voor de kijker. En dus voor de sponsors. Vooral speelsters uit Aziatische landen zijn boos over deze maatregel. Agnes Elling, goedemorgen. Hallo. U bent de sportsociologe van het Mulier Instituut. Genoemd naar Pim Mulier, denk ik. hè? Klopt. het leggen ja. van een georganiseerde sport in Nederland, ja. Ja. Kan het uh, zomaar een sportbond die zijn speelsters een dresscode oplegt? Nou ja, bonden leggen wel meer uh, regels op. Hè. Daar is de een sportbond voor om um, uh, internationale regels te standaardiseren. Um, maar ja, nee, ik vind het niet goed dat, uh, dat dit uh, alleen voor vrouwen dan geldt... en uh, regeleren tot kleding. Kijk, wordt natuurlijk U wilt ook, bij... ook mannen in een rokje zien? Sorry? U wilt ook mannen in een rokje zien? Um, nee, maar wanneer zo'n, zo um, nou ja, dit is een uh, idee om, om, om het sport aantrekkelijker te maken, en dan zou dat, vind ik, ja, in, in de breed ingevoerd moeten worden. Ja. Kijk, je, kijk andersom uh, zie je bij zwemmen bijvoorbeeld dat er een verbod is op hè, te snelle pakken, en er is duidelijk gereguleerd aan um, naar nou, prestaties. En dit heeft eigenlijk niks met prestatieverhogende kwaliteit al dan niet te maken. Ja. Maar ja, eigenlijk is het een, toch een sexistische kijk op de enige manier waarop vrouwensport is te verkopen... door het aantrekkelijk te maken voor een mannenpubliek. Ja. Nou ja, dat is ook niet helemaal ten onrechte. Want in de tennissport is het al lang zo. Uh, en daar trekken tennisverdetten soms meer aandacht met hun verschijning dan door hun spel. Ik denk bijvoorbeeld aan Anna Konert-Kornikova, uh, die nog nooit een toernooi won... maar wel tot de best betaalde speelster van de wereld mag worden gerekend. Ja van anders uh, deze nieuw vrouwen profs ik mee, uh, maar de tennisbond heeft nooit gezegd dat zij zich zo uh, moest manifesteren ja. en het is absoluut zo dat in heel veel takken van sport zie je dat vrouwen individueel en soms ook wel onder, uh, nou ja zachte dwang vanuit een bond, hè, ze zichzelf moeten vermarkten. En dat zie je ook bij, bij mannelijke tofspelers. Dus het is belangrijker, commercie, geld. Hè, als je door, uh, door seksappeal uit te stralen meer geld uh, ja. inhaalt, is dat mooi. Dat, er zijn ook uh, voetballers uh, natuurlijk die daar een bekend voorbeeld van zijn. Zoals David, er zijn ook voetballers die daar een bekend voorbeeld ja. van zijn. Ja, die lopen niet in een rokje rond, maar David Beckham bijvoorbeeld ja. is bekend daarvan, uh, door zijn verschijning zo langzamerhand dan door zijn spel op het gras. Absoluut. Nou, maar goed, het is natuurlijk wel een profvoetballen En een groot verschil is dus met het, met, uh, het voorbeeld vanuit de badmintonbond, dat dat niet door een bond wordt ingesteld. En dat ze uh, zouden eerder misschien um, nog verbieden dat mensen te veel zich daarmee bezighouden. Omdat het mogelijk kan afleiden van de beste uh, sportprestaties. Ja. Een, wanneer een badminton zegt: je moet dit gaan doen, uh, ja, dat, dat is een, naar mijn idee een foute. Uh, ja. En wanneer het van, vanuit de mensen zelf komt, wat ik zeg, dan is het uh, goed, dan kun je daar een mening over hebben, maar dan, dan is het iets wat, wat, wat zelf uh, hun eigen keuze is om, hun, om, zichzelf, om ja, meer geld te verdienen ja. en een sport uh, beter te verkopen. Nou, bent u een vrouw, um, waarom zijn jurkjes en rokjes doorgaans meer sexy dan een broekje? Uh, ja, nou ja, de, ik zei het al. Het is impliciet natuurlijk even te maken dat het idee is dat het sportpubliek vooral mannenpubliek is en die, uh, dat mannen dat vooral aantrekkelijk zouden vinden. Hè? We kennen toch uh, allemaal, dat hebben geloof ik mannen bedacht, dat dat sexy zou zijn, die, die eerste rokjesdag en zo. Dus ja. het, het is vooral het idee dat het voor voor mannen ogen interessanter zou zijn. Ja, nou ja, rokjesdag was vanwege korte rokjes... en dat je dan die vrouwenbenen weer... Uh, nou, dat, uh, dat, dat geldt dus ook voor maar de wettenpaspoort. Maar dat, dat is dat toch is, met die broekjes ook zo? Dat Ze dat... lopen daar toch niet in, uh, in nikkenbokkers op dat uh, speelveld uh, heen en weer te rennen? Nee, het is ook hè, naar mijn idee, je ziet de ontwikkeling in alle takken van sport. Overal zie je de, de sportkleding strakker geworden. Bij athletiek lopen ze ook eigenlijk in bikini rond. Ja. Maar dat zijn, dat zijn geen voorschriften vanuit een bond om dus die sport beter te verkopen. Nee. En dat is een fundamenteel verschil met hier het voorstel vanuit die badmintonbond. Ja. Klopt dat er 250 euro op boete staat als je als je geen rokje aan doet? Voor de ik weet niet dan? wat de boete is. In dus het verleden is er ook bij de volleybalbond inderdaad is een kledingregel ingevoerd dat alles strakker moest. Ja. En ook daar, ja, er waren wel protesten tegen. En ik denk ook hier het zou goed zijn als gewoon de speelsters zelf en niet alleen vanuit Aziatische landen wat nu genoemd wordt en die mogelijk religieuze bezwaren zouden hebben. Ja, want de Pakistanse uit... bond verbiedt het, hè, om uh, zijn speelsters uh, in rokjes te hijsen, want dat zou indruisen tegen de islamitische waarden. Ja, maar ik vind ook dat dat uh, uit westerse landen en christelijke sportvrouwen, en andere uh, sportvrouwen zouden uh, moeten weigeren eigenlijk staken om uh, dat ze alleen maar in rokjes zouden moeten spelen. He, het zou het een uh, het zal recht mogen zijn dat je ook in rokjes mag spelen want het, het zit het betere spel niet in de weg dus dat, dat lijkt mij prima. Als vrouwen zelf die in dat recht eisen wij mogen ook in rokjes spelen ja. dat, is een, dat is nogmaals een heel andere ontwikkeling dan ja. dat je zegt vanuit een bond bepaalt wat wel zelf niet mogen doen. Wanneer, wanneer de bond zou zeggen van um, we proberen die sport beter te verkopen en bij uh, in avondtennis zie je het ook. dat ook. En dat was het in samenspraak met de speelsers zelf. Die zeiden ook, we moeten die lelijke broekjes weg. Het moet inderdaad allemaal wat sexy Maar het is duidelijk een samenspraak tussen ja. uh, sporten zelf en de ja. bond. En ja, nooit een fundamentele regel voor iedereen van je mag alleen maar een rokje. Dat is, nee. dat is echt verhaal. Dat is eigenlijk... Ja, tennis moest het vroeger ook, maar het hoeft niet meer. Ja, ah, ah, en, en dat is echt terugdraaien van de klok. Waar gaat het allemaal over, hè? <laughs> ja, nou, het gaat een verkopen van mooie vrouw in plaats van sport. Terwijl ik dacht, en dat zien we, ja... Uh, dat, je denkt soms dat het echt er had, maar kennelijk nog niet. Zaak teruggebracht tot de kern door Agnes Elling, sportpsychologe van het Milieu Instituut. Goedemorgen. Ik uh, ben aan het einde van deze uitzending. U ook dus, uh, thuis. staan iedereen zijn in de auto. <lacht> Meer informatie kunt u, <lacht> kunt u nalezen op kro.nl. reden die nog niet is aan het einde van zijn uitzending is Prem, want die moet nog beginnen. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. <lacht> Goedemorgen Sven, wat leuk dat je uh, trouwens het is een islamitische waarde om veel seks te hebben, dus ik weet niet waarom mensen volgens islam niet in rokjes mochten lopen ik ben islamkenner Sven en ik kan je dit zeggen dat islamieten niets leukers vinden dan een vrouw in een aantrekkelijk rokje je moet niet luisteren naar wat allerlei idioten uit Pakistan zeggen, maar het is vandaag 4 mei Sven en uh, straks gaat Jan van de Putten vertellen over het belang van het Nationaal Historisch Museum en waar het moet komen en ik sta bij het Airborne Museum in Har Hartenstein in Oosterbeek dat is echt een plek met een geschiedenis waar de koolgaten nog zaten in de villa, waarin de bomen granaatscherven stonden, waar echt is gevochten voor de Operation Market Garden, waar Engelsen zijn ingesloten, heel veel zijn doodgegaan en waar we het over hebben over verhalen. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog, waarom die nog van belang zijn en wat verhalen kunnen doen voor onze nationale psyche. Maar dat gaat u allemaal te horen krijgen als u eerst met de prachtige stem van de ideale verhalenverteller Jan van de Putten heeft gehoord met de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Nederlanders betaalden vorig jaar gemiddeld 670 euro aan accijnsen. Dat is zo'n 25 euro meer dan een jaar eerder. Vooral rokers zijn meer gaan betalen. Volgens het CBS leverden brandstoffen, drank en tabak... de overheid in totaal ruim 11 miljard euro op. Het Nationaal Historisch Museum voelt wel voor vestiging in Parijs-Soesdijk. Er waren plannen om het museum te vestigen in Arnhem. Maar dat ging na veel getouwtrek uiteindelijk niet door. Vijftien historici pleiten vandaag in de Volksrand voor Soesdijk. En het museum, dat nu nog geen gebouw heeft, vindt dat een goed idee.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 Vandaag herdenken we hen die hun leven gaven voor ons land. Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek doet dat met de Verhalendag. Bezoekers kunnen hun oorlogsverhaal kwijt aan wie maar luisteren wil. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Wat doen die met ons? Worden we gemanipuleerd en is het nog steeds nodig? Wat denkt u? Kunnen wij nog steeds leren van die verhalen... of wordt de oorlog er te pas en te onpas bij gesleept? Belt u me op 0800 1121, Mail naar printtimeapenstaart.nl... En uh, sorry, Primetime NTR.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Luisteraars, je kan zeggen: een verhaal, wat doet er aan toe? Je kan zeggen: een verhaal, houd de geschiedenis levend. Ik wil graag uw mening erover horen en waarom we het wel of niet moeten doen. Welkom bij Primtime. It's het gebeurt me niet vaak, luisteraars. Ik ben professional, zoals je dat noemt. En dan kom je ergens en dan sta je er en dan ben je bezig je voor te bereiden. Maar ik stond net hier en ik moest de tekst lezen. En toen bedacht ik me dat we echt staan. Er is hier een grote tank. Er is een, een, een, een, ja, een prachtige villa met een glazen uitbouw. Als je om je heen kijkt, zie je ook nog zo'n ouderwetse ja, kanon. En dan is het prachtig rustiek grasveld. En ik besef net uh, dat, dat dit echt de plek is waar mensen gewoon dood zijn gegaan, waar mensen uh, een van de felste uh, slagen hebben gevoerd die hier op Nederlands grondgebied ooit geweest is. Alleen maar omdat er mensen kwamen uit andere landen, Engeland, Amerika, Canada, om te zeggen we willen dat dit land ook bevrijd wordt. Jan Hovers, u bent directeur van het Eerborn Museum. We uh, staan eigenlijk, je kan bijna zeggen, op geweten grond. Hè? Ja, dit uh, doet je een beetje denken aan wat Armando altijd het schuldig landschap uh, noemt. Het ziet er heel vredig uit. Uh, als je hier om je heen kijkt, zoals je dat ook net zegt... en uh, al die bomen die hier zo prachtig staan uh, te bloeien... Ja, die keken neer op... Uh, die zijn getuigen geweest van uh, inderdaad een enorme velle slag... die eigenlijk geleid heeft uiteindelijk toch tot die vrijheid... waar wij elke dag van genieten. En het vervelende is, ik kreeg een soort kippenvel. Het is prachtig weer, dus het komt niet van de koop. Maar het is, het is een soort besef dat... Um, uh, ja, volgens mij stij er te weinig bij stil. Dat er hier echt, bedoel, hoeveel, wat is het verhaal van deze villa? Nou, dit is een, een prachtige villa die in 1865 is gebouwd door een rijke meneer. En uh, toen het spoorlijntje hier naar Oosterbeek kwam... toen kwamen ook de recreanten en er kwamen enorm veel hotels. Dit werd ook een hotel... En uiteindelijk, uh, ja, de Tweede Wereldoorlog brak uit. De Duitse Weermacht heeft toen zijn intrek hier uh, ingenomen. Uh, vervolgens hadden we dus de, uh, de Market Garden uh, uh, situatie waarbij uh, men... Voor de kinderen onder u, dat is waar die film A Bridge to over is gemaakt. De Amerikanen wilden door naar Duitsland via Arnhem. En toen konden ze maar één brug veroveren, een heleboel bruggen niet. En toen gingen er heel veel mensen dood. Precies, de, de Engelsen die dit deel, die hier vochten en die brug moesten vasthouden, die hebben het niet gered. Die zijn hier ingesloten, letterlijk hier in dit park. Die hebben gevochten om dit plekje aan de Rijn... Uh vast te houden, eh, maar hebben uiteindelijk met grote verliezen zich moeten terugtrekken... waardoor deze belangrijke slag is verloren. Men dacht in december 1944 in Berlijn te kunnen staan. Het heeft allemaal een half jaar langer geduurd. Eh, daardoor hebben we de, de, de hongerwinter gehad in het Westen. Daardoor eh, waren de Russen en de, de, eh, en de geallieerden... op een heel ander tijdstip kwamen ze in Berlijn. En dat heeft ook weer tot de tweedeling van Europa geleid, het IJzeren Gordijn. Dus het is een hele belangrijke slag geweest in de geschiedenis. We lopen even mee, normaliter door... Dit maar ik luister als u moet er echt komen, dit is echt een, een ervaring. Uh, hoe lang bent u alweer open? Want het was heel lang dicht, hè? Ja, we zijn anderhalf jaar open. We zijn enorm uh, gerenoveerd. Om, uh, om het museum op een eigen tijdse manier het verhaal te laten vertellen. Inclusief een experience erbij en uh, ook een verhaal voor jongere generaties die eigenlijk de hele context van de Tweede Wereldoorlog nog niet kennen. Volgens mij, luisteraars, zijn er hier mensen van alle windstreken. We lopen uh, daar binnen. Ik zie uh, uh, mensen vanuit Amerika, Engeland, Nederlanders. En die komen allemaal binnen. En als je naar binnen loopt, uh, ik zal proberen te vragen... Uh, hallo, spreekt u uit Nederland? I'm uh, from Australia. You're from Australia. Why, why are you here? Here to see the exhibition. Uh, uh, Which is absolutely astounding. Uh, my father was in the war. You don't know the tragedy of war until you really see it in picture form, do you? Uh, I have to translate. Dit is een meneer die uit Australië komt. Uh, Zijn vader was in de oorlog en hij zegt... ...je kan nooit je de oorlog voorstellen pas als je dit hier ziet. Uh, today is the 4th of May in Holland. We uh, commemorate the people who died for our freedom. Uh, do you guys have a day like that in Australia? Yeah, we do Anzac Day. And uh, we celebrate uh, the fallen. And it is a wonderful thing to do. Particularly the young children coming on to, to see what our fathers forefathers fought for. For freedom. Yeah. And without freedom... We're nothing. Thank you very much, Fred. Zonder vrijheid zijn we niet, zegt hij. En we zijn, hij is hier gekomen. En ik vind het ook bijzonder dat met name kinderen en uh, jonge mensen hier naartoe komen om het te bekijken. We kunnen nog heel lang door het museum. Maar Jan, we moeten naar de bus. Jullie organiseren vandaag een verhalendag. Waarom is dat? Nou, dat klopt. Uh, die, die slag om Arnhem in deze regio die heeft natuurlijk ongelooflijke impact gehad. Ook op de bevolking. <laughs> Dit was frontgebied geworden. Ik, ik zie een jong meisje. Gaat, Hallo, dag. Wie ben jij? Emma. Ah, hoe oud ben je? Negen jaar. En waarom kom je hier naartoe vandaag? Heeft mama je meegesleept? Ja. <lacht> en wat gaan jullie hier bekijken dan? Wat uh. uh. oh, mama fluistert in? Nee, uh, wa waarom hebt u er meegesleept vandaag? Nou, wij vonden het een mooie gelegenheid om het museum te bezoeken. Uh. En uh, zegt het, want ik weet, mag ik vragen hoe oud u bent? 42. Ja, ik ben 49 en ik, ik stond zo net hier en toen realiseerde ik, ik weer niet dat je er nooit bij stilstaat. Maar als je hier staat, dan doet het toch wat met je op die een of andere maar rare manier. Hè? Ja, nou ja, wij komen hier net aan. Dus, uh... en, en, en waarom hebt u vandaag uitgekozen om naar het museum te gaan? Ja, 4 mei. Dat zeg jij net, ja. ja. En, en, en, en, en zijn jullie er ook thuis? Praat u er daar op school over vandaag dat het vandaag 4 mei is en zo? Ik mm, denk het wel. Ja, je hebt vakantie nu, hè? Ja. Ik ja, ben maar een lastige man met de microfoon, hè? <laughs> Nou, ik wens u veel plezier. Dank u wel. Ja, Jan, jullie hebben dus vandaag de verhalen. Dacht, sorry, want het was een ontzettend leuk meentje. Waarom ja. hebben jullie dat georganiseerd? Nou ja, het euh, belangrijke... nog een heel klein stukje geschiedenis is... Dus dit werd frontlinie en de Duitsers hebben toen iedereen geëvacueerd. Dus de hele bevolking hier uit Arnhem en al die gemeentes... die mensen moesten uh, huis en haard verlaten. Uh, die kwamen pas na een half jaar terug. En uh, de, de hele omgeving lag in puin. En die moesten hun leven weer opbouwen. Dus dat heeft een enorme impact gehad op, op, op mensen. Uh, de verhalen... De is eigenlijk tweeledig. Enerzijds ene kant uh, mensen de kans te geven om al die verhalen... ook van jongere generaties uh, nog eens te vertellen en te delen aan elkaar. Voor ons is dat mooi omdat we die in de collectie kunnen opnemen. Aan de andere kant, uh, zoals je net zelf ook al aangaf... het is eigenlijk de laatste keer dat er een enorm groot conflict hier heeft afgespeeld... Uh, we horen nu dagelijks over die Arabische lente. Je ziet waartoe mensen in staat zijn om te knokken voor hun eigen vrijheid. En jongere generaties hebben vaak niet door. Die denken dit is zo ontzettend vanzelfsprekend. En wij vinden het belangrijk dat we toch elke keer die verhalen vertellen dat daar een prijs voor betaald is. Luisteraars, er is een hele discussie over wat je wel mag zeggen en wat je niet mag zeggen. In de Tweede Wereldoorlog mocht de heleboel die door de Duitsers. Erin, die hier vandaan komt in de Renkum, heeft hij op de lagere school gezeten hierachter. Die heeft een prachtig liedje gevonden. Het is van Willy Derby. Uh, het bijzondere aan dit liedje is dat de Duitsers... Uh, dit is geschreven op een populair Duits deuntje. Waardoor het lied eigenlijk niet verboden kon worden. Maar inhoudelijk was het dus echt iets wat toen niet kon. Het heet de Ode op de Greppenberg van Willy. Derby. Ver van het gevoel der grote sneden, waar de grubbe strijd werd uitgestreden, rusten tussen stille groen, zij die door hun plicht te doen, neem er meer teruggekomen zijn. Koop eens een handje voor bloemen en let ze weer op zo'n graag. Want... De ode op de Greppenbergen was dat van Willy Derby. Zo ziet u hoe creatief muzikanten kunnen zijn. Thea Bouhuis, u bent uit 1931 net zo oud als mijn moeder. Ja. Ik ja. ben vorige week 80 geworden. Ja, mijn moeder in januari. En, uh, uh, we, u, u, u hebt dat allemaal meegemaakt. Ja. En waarom gaat u vandaag deel die we aan dat verhalen vertellen? Nou, ik ben hier vaker bij het Educatieve Centrum. om uh, klassen les te geven. Mm -hmm. Aan scholen, bezoeken en daar les te geven. Over de, het dagboek wat ik geschreven heb. toen ik uh, 13 jaar was. Mm -hmm. En dat is begonnen op 17 september. 1944. Ja. En ik heb het drie maanden volgehouden. Want toen had ik geen tijd meer. Werd mijn vader opgepakt. En moesten wij. Moest ik alles verzorgen: hout halen, hout zagen, sprokkelen, van alles. In de rij staan voor eten. En u woonde vlak hier in de buurt? Ik woonde in Arnhem. Ja. En wij moesten na uh, zeven dagen. Moesten wij vluchten uit Arnhem. We zijn naar Velp gegaan. En na tien dagen moesten wij uh, Velp uit. Want Velp was overbevolkt door Arnhemmers. En toen zijn we naar Ede gevlucht. En dat was allemaal na die operatie Market Garden? Ja. Dat dus, was... dus deze hele omgeving is echt, zeg maar, wat je mag zeggen... verstoord geraakt met uh, allerlei vluchtelingen ja. in eigen land? Ja, meneer zei net, zes maanden zijn we weg geweest. Maar wij zijn echt negen maanden weg geweest. Oké. Okay. Ja. Wij konden pas weer 13 juni... 45 naar huis toe. En waar, waar werd, ging u bij wildvreemden aankloppen of werd je, hoe werd je opgevangen? Nou, in Velp hadden wij een pensioen gevonden, een echt pensioen. Waar u ook voor moest betalen? Waar we ook voor betaalden. Maar hoe kwamen jullie dan naar geld? Ik denk dat mijn ouders dat meegenomen hadden, ik weet het niet meer, dat, dat weet ik niet. Ah, en en u, u, gaat, u hebt me beloofd dat u straks aan het einde gaat proberen... om het verhaal wat u vertelt in twee, drie minuutjes te vertellen. Ja. Dus uh, ik hoop dat u dat wil doen. Ja. En uh, mag ik wel zeggen dat ik het ontzettend bewonder dat, uh, dat u dit doet? Want ik vind het... Uh, u, bent, u, u ziet eruit als een ontzettend gezellig mens. En volgens ja. mij kunt u behoorlijk goed kleppen. Ja, ja, dat heb ik wel geleerd op school. <laughs> dat is waar. Uh, Jan, ik woon met u. Uh, uh, Goedemorgen, Gerben Westerhof. Goedemorgen. U bent universitair hoogdocent aan de Universiteit van Twente. Kunt u mij uitleggen wat het belang is van verhalen in ons collectief bewustzijn? Ja, ik denk dat, uh, dat er eigenlijk twee uh, belangen zijn van verhalen. De ene is inderdaad meer richting dat collectieve. Dus, dat is eigenlijk meer de sociale betekenis uh, van verhalen. Getuigenis afleggen van wat er uh, gebeurd is uh, in de oorlog uh, bijvoorbeeld. En aan de andere kant is er meer de psychologische functie. En dat is eigenlijk dat je door te vertellen... Ja, dingen op een rijtje gaat zetten en daarmee eigenlijk ook ja, de dingen die in je leven gebeurd zijn uh, een betekenis geeft. En kijk van wat dat betekent heeft uh, voor jouw leven. Maar meneer we zijn uh, je zou toch denken dat ieder mens in Nederland al weet wat de verschrikkingen waren van de Tweede Wereldoorlog, van de fascistische dictatuur. Uh, waarom zijn dit soort verhalen dan nog, nog nodig? We hebben goede films, Bridge to Far. Waar, waarom nog dat permanent te doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat toch de verhalen uit de eerste hand uh, ook opgetekend worden en doorgegeven worden. Omdat natuurlijk niks is zo sprekend als een verhaal uh, dat iemand vertelt uh, die het ook zelf heeft meegemaakt. En de oorlog is natuurlijk zo veelzijdig geweest. Mensen hebben zoveel verschillende ja, kanten eigenlijk gezien van wat het betekent voor hen uh, om, uh, om de oorlog mee te maken. Dat het ook heel belangrijk is om ja, juist heel veel verschillende verhalen over die oorlog te ...te verzamelen en te laten zien van ja, wat, wat voor impact uh, de oorlog ook kan hebben. Okay. Ik heb aan de telefoon luisteraars Wilbert Steufbergen. Dat is, uh, let op, het gaat, hij brengt het altijd. Dat, daar, daar heb ik bewondering voor, ook vooral op dagen als vandaag. Hij strijdt ontzettend tegen het onrecht wat er in China gebeurt... ...door de staatsdictatuur. En Wilbert zal vast de koppeling gaan maken met de onderdrukte in China. Goedemorgen, Wilbert. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Nou, ik ben zelf ooit in Oosterbeek geweest. Dat was rond 9-11. Dat was in 2001. En toen heb ik ook die begraafplaats gezien. En ik zag de leeftijd van al die mensen die daar uh, overleden zijn. Zo 18, 19, 20 jaar. Ja. Uh, dus dat is heel indrukwekkend. Maar... Uh... Ja, de 4 mei is echt een dag die er uh, direct mee te maken heeft wat in China gebeurt. Want de crematoria zijn nou in China. Uh, dus het is een dag dat je er eigenlijk ook in Nederland bij moet stilstaan. Wij doen volop zaken met China. Je ziet nou Saab bijvoorbeeld, die uh, heeft dan weer een uh, Chinese aandeelhouder. En uh, Philips, die doet zijn toestellen, die wordt ook in China gemaakt. Nou. Maar uh, er is een bijvoorbeeld hele uh, extreem lange uh, dodenherdenking in de beurs van Berlage. We zijn in 2006, 2007 zijn er dode Chinezen tentoongesteld. Bij Bodies the Exhibition. Terwijl, nou moeten ze erkennen, ABC News die heeft... Nee, nee, nee, maar even, je hoeft geen bronnen te noemen. Even jouw punt is, wij, vieren hier, wij doen hier aan dode herdenking en vieren bevrijdingsdag. Maar ondertussen vergeten we dat in China nog steeds dezelfde praktijk als in de Tweede Wereldoorlog gaande zijn. Dat wil je zeggen. Nou ja, dat wil ik zeker zeggen. En uh, als ik mensen wil wijzen, ga niet naar de doodherdenking in de beurs van Berlaag... want uh, dat is een doelstandslager voor dode Chinezen geweest. Oké. Okay. In 2006, 2007. Oké, okay, Wilbert... Het bewijs, is, het, het bewijs is geleverd door het Amerikaanse programma 20 uh, slash 20. Oké, okay. Wilbert, hartstikke bedankt. Heb je een website waar mensen naartoe kunnen gaan als mensen iets willen uitzoeken? Ja, dat is uh, www.organharvestinvestigation.net en anders kun je googlen op het woord Bloody Harvest. Oké, okay. hartstikke bedankt Wilbert. Ik stel het ontzettend op prijs dat je ons steeds eraan herinnert dat op andere plekken in de wereld mensen het niet zo goed hebben zoals wij. Jan, ik wil wat tweets met je doornemen. Jan Hovers, directeur van het museum. Hartrunde twee zegt alle verhalen hebben nog geen één dag wereldvrede gegeven, dus wat is het nut? Uh, ja, je, je kan natuurlijk uh, op een bepaalde manier pessimistisch zijn over de menselijke aard. Aan de andere kant uh, uh, denk ik dat je elke keer stil moet staan... dat als je die vrijheid eenmaal hebt, dat dat een verantwoordelijkheid met je meebrengt. Uh, want in elke vrijheid ligt natuurlijk ook weer het risico op een nieuw conflict. Het, ja. begint, uh, het, het begint misschien al op het schoolplein met het pesten van kinderen. Hou er rekening mee dat die vrijheid jou de verantwoordelijkheid geeft... dat jouw daden ook weer... Uh, uh, effect hebben op, op het welzijn en de vrijheid van een ander. En da daarom is het zo belangrijk dat je elkaar daar wel aan blijft herinneren... om de wereld toch een heel klein beetje mooier te maken. Mevrouw Bouheuws, misschien kunt u me helpen met de volgende tweet. Wat hebben we, tussen aanhalingstekens, toch veel geleerd van de oorlog? Vooral hoe goed... ...en rechtvaardigd. We zijn het een cynische uh, bedoeld... ...van Paul Bot Paris, een, een tweet. Um, wordt u een beetje... ...hoe gaat u om met die mensen die zeggen... ...ja joh, uh, u hebben mooie verhalen over hoe we toen waren... Hè? ...iedereen was held... ...de helft was collaborateur... ...er waren ook heel veel NSB'ers. Ja. Uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe kunt u nog zo vrolijk blijven... ...en, en, en, en zo'n goed mens... ...als u dan weet dat er een heleboel van uw buren... ...gewoon, ja... Uh, ...foute mensen waren, om het even zo te Ja, en dat was bij ons in de straat heel erg veel... Ja, Duitsers en, uh, en, en NSB'ers en allemaal. En uh, je moest heel voorzichtig zijn met, met de kinderen waar je toch mee speelde. Ja. Je kon niet te veel zeggen. Nee. En is dat u altijd bijgebleven? Ja. Maar ik, ik, vrienden en vriendinnen van mij... die kunnen hier niet naar het museum toe. Die kunnen dat niet aan. Nee. blijft nog steeds pijnlijk. Hè? Dat blijft steeds pijnlijk, ja. En hoe ervaart u het in, in, in deze tijden? Want kijk, um, uh, voor mij, of tenminste, u, u hebt dus meegemaakt die periode. Ik heb in Suriname onder de dictatuur gewoond en ik zeg altijd alles. Maar zij de vrienden, prim voorzichtig, want straks rijden je ja, pak slaan. Ja, ja, dat was bij ons ook zo. Je durfde bijvoorbeeld niet op het gras te lopen. Want er stond een bordje verboden op het gras te lopen. Ja. Dat deed je niet, want dan kon je natuurlijk opgepakt worden. Hè? Ja. Je kon niet zonder licht rijden op je fiets. Want dat was ook gevaarlijk. Ja. Dus, dus, dus die vrijheid, de regels, zijn was, werd er goed in geramd. Ja, ja. En je moest niet opvallen. Ja, ja. Je moest je een beetje op de achtergrond houden. Luister, als je moet op de webcam kijken, dan zie je haar handen en er expressie. over. Ontzettend mooi. Maar mevrouw Bouhuis, um, uh, uh, u, u lijkt een flap uit. Iemand die, is het dan moeilijk? Want ik ben ook zo... Hoe doe je dan? Voel je je dan gefrustreerd dat je je anders voordoet dan je bent? Nee. Nee, ik ben niet... Uh, ik ben eenmaal zo. Ja. Ja. Altijd de zonnige kant blijven zien. Always look at the bright side hey, of ja. life. Goedemorgen, William. Ja, goedemorgen, Pem. Kijk, ook ik altijd naar... Het is fantastisch dat je op die locatie zit en dat hmm. dit levend blijft. Ik hoorde net, wat heeft dat voor zin? Ja, om ons heen is dagelijks, als je dus uh, in de wereld zou kijken van bovenaf... maar je kunt dat via televisie en die sociale mediums... is hetzelfde nog steeds heel actueel. Ik heb net gezegd, en daar wil ik de aap gaan noemen, geen uh, kwaad mee doen of disqualificeren. Maar sinds de ene aap de andere doodsloeg met een steen, de een heette ik Kaaien en de andere Abel, is dit onrecht van ik ben de sterkste, jij doet wat ik zeg, is actueel. En dat gebeurt nog steeds. En dat moet aan de jeugd duidelijk gemaakt worden. Dan stopt misschien eindelijk eens een keer deze waanzin, de gelegaliseerde misdaad die oorlog heet. Maar William, het um, is toch een illusie... Nou, ik zal het ook vragen aan, aan Jan. Het is toch een illusie om te denken, Jan... dat, we, dat de, de, de nee, ene, dat de ene aap niet. de andere niet meer met de steen zal slaan. Dat zit toch in onze menselijke natuur? Eh, daar heb je een punt. Ja, ik, uh, ik denk uh, wel dat. Het... Van uh, vanuit het verleden, dat wordt gecultiveerd. Het wordt ook als heldendom soms gebracht. En dat is soms ook wel dat mensen individueel een held zijn... of overigens gezind. En dat is voor mij dus... Die hoop die ik daaruit put. Maar William, ben, heb jij, heb jij ooit, ben jij ooit militair geweest? Ik ben militair geweest, ja. En ik heb ook jongens opgeleid voor dit vak. Aanhalingstekens. Eh, dus je, je bent de schuldig. Ik kan alleen nog verdediging, dus billijke. Nee, maar... Niet interveneren bij een ander ook met geweld... Wil... door het een of andere slijmerige politicus vertelt wat je doen moet. William, welk jaar heb jij gediend? Welke jaar heb je in dienst gezien? Ik heb in de Koude Oorlog heb ik gediend. Vanaf 56. Tot? Tot een x-aantal jaren. Ja, dus je bent medeschuldig aan uh, dat hele systeem... waar je nu zo over opwint. Uh, je hebt een collectieve schuld, hebben wij dus... omdat jij moet doen wat je opgedragen wordt. Ja. Je hebt een plicht... Uh, en je kan dus op een gegeven moment dat niet ontwijken. als je getekend ervoor hebt, helemaal niet, want dan ben je akkoord daarmee. Hoe oud ben je, William? Maar de regering... William, uh, hoe oud ben je? Ik ben bijna 74. En ik heb een kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Pistool op een kop gehad tijdens een huiszoeking. Ja. Die afgeblazen werd een Duitse officier die de leiding ervan had. Want dit was te erg, dit is een kind. Ja. Die schopte ze dus het huis uit. Uh, zodoende leef ik ook nog. Oké, okay. hey William, mag ik je vandaag een, een, een, een, ja, zal ik zeggen, een goede dag wensen... en morgen een plezierige bevrijdingsdag? Dat wens ik jou ook toe. En de, in de internationale broederschap waar wij allebei deel van uitmaken... en ik ben ook toch met een Surinaamse vrouw getrouwd geweest. Sweetie kon er wellicht mij ook naar. aan. <laughs> Dankjewel, ja. William. Once you go black, you never go back. <laughs> Dankjewel, wel, William. Jan, uh, uh, even uh, wat, wat William zegt, hè, want hij heeft wel een punt... ...in onze genen van de mensheid zit... ...dat de ene aap de andere met de steen wil slaan... ...en zeggen, doe wat ik zeg. Ja... Uh, jouw museum en de verhalen halen dat niet weg. Nee, maar waar het natuurlijk wel om gaat, is kijk, dat, wat hij zegt. Dat gaat er natuurlijk ook vanuit van, we zijn groepsdieren, we zijn kuddedieren. En ik denk dat, dat de kans op een betere wereld toch gelegen is... dat je blijft kijken naar de individu. Naar, naar iemand tegenover je die, die een pluriforme persoonlijkheid heeft... en die is aardig of wat minder aardig. En ik denk dat dat ook weer de kracht is van, van, van verhalen vertellen, waar je het eerder over had... Op het moment dat iemand een individueel verhaal vertelt, dan heb je een band met die persoon. Ja. En uh, ik kan me uh, alles bij voorstellen dat als je in groepen denkt, dat is lekker anoniem. Je moet het niet over statistieken hebben, je moet elkaar de verhalen vertellen. Meneer Westerhof, klopt dat? Dus dat als je in die groepsdynamiek zit, dat je andere zeg maar, waarden hebt dan het individu? Dat is zeker waar. Ja, als je mensen inderdaad niet meer als een individu ziet, dan ben je inderdaad misschien eerder geneigd om mee te gaan in geweld tegen andere groepen. En ik denk inderdaad dat, ja, dat verhalen vertellen juist inderdaad een vorm is waarin mensen ook weer bij elkaar kunnen komen. En dat het daarom juist erg belangrijk is om, ja, om die... Die stroom die er aan de ene kant is, dat we elkaar de kop in willen slaan, ook daar zijn we net zo menselijk in om te zeggen van we hebben ook die andere kant, we kunnen daarover nadenken en erover tellen en onze eigen ervaringen daarin uitwisselen die juist tegen ingaat. Meneer Westerhof, want we zitten krap in de tijd, uh, voor uh, de, de, deze dagen brengt zie je ook dat het ook woede bij mensen naar boven brengt over ons eigen gedrag. Is dat altijd gepaardgaand bij herdenkingen? Uh, dat er ook uh, woede is over, uh, over ons eigen gedrag, bedoel ja. Van hoe het op het moment is. Uh, ja, want ik heb nu meneer ja, Pombar van de Stichting Eerherstel, maar dat gaat niet lukken omdat we in een tijdsprobleem zitten. Die is woedend dat, dat we allerlei hoge normen hebben en dan zijn we toch uh, uh, Indonesië gaan bezetten en hebben we daar hetzelfde gedaan als wat de naties hier hebben gedaan met ons. En die zegt: ja, je kan wel vier en vijf mee herdenken, maar kijk, wat je dan, kijk naar je eigen daden daarna. Nee, dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Het is, een, het is natuurlijk makkelijk altijd om te moraliseren. Hè. Daar zijn we Nederlanders natuurlijk ook wel goed in. En om uh, um daarbij dan je eigen je eigen inbreng daarin uh, te vergeten. Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad juist heel belangrijk is op die dagen waarop je aan het herdenken bent. Ja, dat je niet alleen maar naar één kant van het verhaal kijkt, maar dat je inderdaad ook de andere kant daarin meeneemt. Meneer Westerhof, ik stel het ontzettend op prijs dat u vandaag met ons wilde praten. Hartstikke bedankt. Luisteraars, ik ga nog geen afscheid nemen van meneer Hovers en mevrouw Buys, Want mevrouw Thea Bouhuis, zou u, ik weet, er is een klokje hier, het moet in twee, maximaal drie minuten gebeuren. Maar zou u het verhaal wat ik hier zou horen als ik in het museum kom, allemaal willen vertellen, alstublieft? Op uh, zondag 17 september was het stralend weer. Een knalblauwe lucht. En toen kwamen er, uh, zei mijn vader, vlug opstaan. Want de Engelse vliegtuigen, de Tommy's komen zo. Want als het mooi weer was, kwamen ze altijd over... om naar Duitsland te gaan bombarderen. En uh, nauwelijks had hij het gezegd of er kwam luchtalarm. En toen bleken de bomen te vallen op de kazerne in Arnhem op de Menhoek van Koegoon kazerne, aan de Hoflaan. Maar die bommen die raakten niet de kazerne, maar de woonhuizen er vlak omheen. Er waren heel veel gewonden. En op dat moment kwamen die gewonden bij ons de straat in. En omdat mijn vader en zijn broer EHBO hadden... werden ze door mijn vader en zijn broer verbonden. En toen moest een man, die was vreselijk gewond, die moest naar het ziekenhuis... Toen kwamen ze bij het kinderziekenhuis op de Katrijnestraat. Maar daar werden ze weggestuurd omdat er al zoveel gewonden waren. En toen zijn ze naar het Elisabeth Gasthuis gegaan. Niet wetende dat dat later het ziekenhuis was waar alle gewonden naartoe gingen. En waar de Engelse, Duitse, Nederlandse chirurgen naast elkaar stonden te opereren. En niet wetende of het een Hollander was, of een Duitser, of een Engelsman, of een Pool, of een Amerikaan. En uh, de gewonden lagen door de hele gang heen. Later moest dat ziekenhuis ontruimd worden. En uh, zijn de gewonden naar Apeldoorn gebracht. En later, die beter waren, naar de concentratiekampen in Duitsland. Die militairen. Maar de mensen die in het ziekenhuis lagen, die moesten naar huis gebracht worden. En omdat mijn vader, die meneer, die zo gewond was, om een handwagen. Naar het ziekenhuis gebracht heeft, werd hem gezegd. wil u alstublieft weer een paar andere mensen naar huis gaan brengen? Die al aan de beterende hand waren. En zo werden eenvoudige Nederlanders toch helden. En ingeschakeld. En ingeschakeld. Ja. Mevrouw Bouwhuis, ik vind het fantastisch dat u dit verteld heeft. En hartstikke bedankt uh, Jan Hovers. Het was een eer en een genoegen dat u ons wilde ontvangen. Luisteraars Meluska van Durend zegt... het blijft belangrijk de geschiedenis over te dragen. Ik denk wel dat het gekoppeld moet worden... aan de hedendaagse onrecht en verworvenheden in Nederland en in de wereld. Dan is het mijns inziens voor jongeren beter inleefbaar en te begrijpen. Ik dank u allemaal hartelijk dat u hebt deelgenomen aan dit programma. Zo met die krijgt u Ster Jan van de Putten en daarna Deborah Bliekenhof met de gids.fm. Met dank aan Hen die Vielen voor onze vrijheid. Groet ik het goede in u. Tot morgen, Namaste. dag. En toch weet hij heel goed, doden is verkeerd. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop.